9 uur. Dit is Radio 1. Met Kilene Plag en Jurgen van den Berg. Goedemorgen, allemaal. Het enthousiasme voor de gemeenteraadsverkiezing is nog ver te zoeken. Minister Plastek lanceert vanmiddag een speciale campagne om jongeren naar de stembus te krijgen. We praten zo even met de minister. En Italië is blij met de Oscar voor La Grande Bellezza in de categorie Beste Buitenlandse Film. Nu het NOS-journaal Dorald Megens. Europa probeert vandaag een aanpak te bedenken voor de crisis op de Krim. Rond 1 uur komen de Europese ministers van Buitenlandse Zaken in Brussel samen voor een extra vergadering. Minister Timmermans zei gisteravond dat Westerse landen economische maatregelen zullen treffen als Ruslandse militairen niet terugtrekt uit Oekraïne. Eerder riep de NAVO Rusland al op Oekraïne te verlaten. Amerikaanse minister Kerry reist morgen naar Kiev om de Amerikaanse steun aan het land te benadrukken. Hij dreigt Rusland met reisverboden en het bevriezen van handelsrelaties. De olieprijs stijgt door de crisis op de Krim. De dreiging van economische sancties tegen Rusland. De prijs van Amerikaanse ruwe olie steeg met meer dan een dollar naar 103,79 dollar per vat. Ook de prijs van gas ging omhoog. Rusland is een van de belangrijkste leveranciers van energie.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 De twee aanvallers schoten om zich heen en gooiden met granaten. Mensen vluchten in paniek het gerechtsgebouw binnen... en kort daarna explodeerde een bom in het gebouw. De twee daders zouden zichzelf hebben opgeblazen. De aanval was in het centrum van Islamabad. En dat is volgens correspondent Lucas Waagmeester uitzonderlijk. Want het is een goed bewaakt gebied.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 Rond deze tijd begint in Pretoria het proces tegen Oscar Pistorius... de Paralympisch sporter die terechtstaat voor het doodschieten van zijn vriendin Reva Steenkamp. Pistorius, ook wel de Blade Runner genoemd, schoot ruim een jaar geleden... het fotomodel dood door de toiletdeur van zijn villa. Volgens de aanklager was het moord en Pistorius zelf zegt dat hij dacht dat het een inbreker was. De zaak wordt in Zuid-Afrika al het proces van de eeuw genoemd. In de rechtszaal hangen camera's en sinds gisteravond zendt een speciaal tv-kanaal 24 uur per dag uit over de zaak. Een deel van het proces mag live worden uitgezonden. Voor de rechtszaak zijn drie weken uitgetrokken, maar de kans is groot dat het langer gaat duren. Een explosie in de binnenstad van Zwolle heeft vanochtend een shawarma-zaak verwoest. Raakte niemand gewond, maar de ravage is groot, zegt de brandweer. Vanochtend heeft er al rond zes uur een explosie plaatsgevonden hier aan de Oude Vismarkt. Uh, daarna woedde er een kleine brand die al vrij snel onder controle was. Zoals u kan zien is de volledige voorgevel eruit gesprongen. Een paar woningen boven de zaak zijn ontruimd. Tien mensen zijn opgevangen in het gemeentehuis van Zwolle. Oorzaak van de explosie is nog altijd niet bekend. Het weer een gebied met regen en motregen ligt boven het westen en zuiden. En dat trekt langzaam naar het noordwesten. Noordoosten houdt het zo goed als droog, daar schijnt de zon. Vanmiddag breekt ook in het zuiden de zon weer door. Het wordt 7 tot 10 graden en dat bij matige tot aan zeekrachtige wind. AWB Verkeersinformatie. René Passet. 18 files zijn er nog over van deze ochtendspits... die niet heel veel voorstelden, behalve dan op de A12... waar problemen waren met de spitsstrook. Er zaten nu nog 50 kilometer file. En op die A12 bij Zoetermeer Centrum nog 3 kilometer richting Den Haag... want daar is de linkerrijstrook, de spitsstrook, nog steeds dicht. De enige andere opvallende file staat op de ring van Rotterdam... op de A20 naar Gouda. Daar is zojuist een ongeluk gebeurd. Tussen het Ketelplein en het Kleinpolderplein... 4 kilometer file, Twee rijstroken zijn dicht.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 Radio 1, KRO, NCRV. De Ochtend. Met Jurgen van den Berg en Guilaine Plag. Goedemorgen en welkom. Wij zijn er weer de hele ochtend met uiteraard de laatste berichten... over de krim, maar ook genoeg even Verslaggever Martijn Grimius. laat zich nog een dagje onderdompelen... in het carnavalsgedruis. Hij volgt de prins Goof straks in een heel, heel klein Brabants dorpje. Eerst nu, de gemeenteraadsverkiezingen op 19 mei wordt de laagste opkomst ooit verwacht. En dat terwijl de gemeenten wel steeds meer belangrijke taken krijgen, en die verkiezingen dus eigenlijk heel belangrijk zijn. Minister Ronald Plaster lanceert vanmiddag een speciale campagne om jongeren naar de stembus te krijgen. Wij zijn hebben een nu hier, nou ja, in Den Haag in de studio. Meneer Blasterk, goedemorgen. Goedemorgen. Nog een beetje bij Stem na een weekendje carnaval? Ja, ik ben ook in Maastricht in en Heerlijk geweest, maar het gaat wel weer. Hopen dat hij het gaat houden de hoe, komende Hoe was hij verkleed? Uh, in uh, Maastricht, uh, daar kom je altijd naar de sleuteloverdracht gewoon uh, normaal, zoals jezelf, netjes in het pak. En dan, uh, dan, dan hebben ze wat voor je klaar liggen. En dat was nu ook een andere mantel die ik uh, om moest doen. Maar niet gesminkt. Nee, nee, niet gesminkt. Nee. Oh, die was echt helemaal herkenbaar. Ja, dat is niet anders. <laughs> en dat mensen dan zeggen: Hé, hey, wat leuk, u bent verkleed als Ronald Plasterk. Oh, dat heb ik ook wel gehad. Ja, hoe komt u aan het masker? <laughs> ja. Goed, de campagne nu, minister Plasterk. En, uh, een speciale campagne dus om jongeren naar die stembus te lokken. Wat houdt het in? Wat gaat u uh, lanceren? Ja, dat is. Kijk, sowieso is het belangrijk dat de opkomst. Ja, hoe, hoe hoger, hoe beter. Uh, we weten dat bij jongeren. Uh, het, dat, daar is de opkomst lager dan gemiddeld. En we weten bovendien dat als ze de eerste paar keer niet gaan... twee, drie keer niet gaan... dat dat ook de groep is die dan vaak levenslang niet meer gaat stemmen. Dus het is eigenlijk toch heel belangrijk om in die paar beslissende keren... mensen juist wel te interesseren om naar de stembus te gaan... Dus dan gaan we nu uh, proberen samen met scholen, met gemeenten, extra aandacht aan te besteden. Maar hoe dan? Uh, nou, bijvoorbeeld uh, door, door de posters opgehangen en er worden andere campagneuitingen gedaan richting jongeren. Maar wat ik ook een goed idee vind, is dat de gemeente, daar roep ik ze ook voor op, dat ze alle mensen die voor het eerst gaan stemmen, dat ze die persoonlijk een brief sturen en zeggen hè, gefeliciteerd, je bent nu oud genoeg, je mag nu gaan stemmen. Uh, en, en doe dat ook. Gebeurt nu niet? Nee, dat doen ze nog niet. Nee, dus ik denk dat zo'n specifieke gerichte campagne... misschien ook wel weer wat mensen over de streep kan trekken. Ja, Zouden de gemeentes dus dan ook echt speciale activiteiten moeten organiseren... voor die jongeren? Ja, dat zou kunnen. Dat zou goed zijn. Eh, jongeren hebben toch vaak het idee van... Oh, de politiek dat is iets van, van oudere mensen... en die gaan over, die, die beslissen wel. En die... Nou, zeker nu, de laatste dag... gaat het ook heel erg over oudere partijen, lokale partijen. Ja. Terwijl tegelijkertijd wordt ook gewoon de, de ruimte voor jongeren wordt ingericht, wordt besloten over dingen die van belang zijn, over sport en over de omgeving van scholen en over, over werk en over dingen die met uitkeringen te maken hebben. Daar kunnen jongeren natuurlijk, we hopelijk niet, maar ook mee te maken krijgen uh, met, met uitgaansgebied, uh, sportfaciliteiten. Dus dat zijn allerlei zaken die jongeren raken en daar, waar de gemeente over besluit. U hebt de uitkomsten van die TNS-NIPO-enquête... van een week of twee geleden ook wel gezien, ongetwijfeld. 42% van de kiesgerechten zegt te gaan stemmen straks op 19 maart. Zij zitten altijd aardig met dat percentage, TNS-NIPO. Dat moet u toch zorgen baren? Ja, dat zou wel laag zijn. Dat zou erg laag zijn. Ik, ik denk dat het nog wel weer aan zal trekken. Uh, mensen willen ook altijd het gevoel hebben... dat er spra sprake is van een spannende race. En dat ze daarin het verschil kunnen maken. En dat is natuurlijk bij een landelijke verkiezing... net altijd wat makkelijker, want dan gaat het erom... wie wordt de grootste partij... En je hebt nu te maken met een verkiezing waar ook niet alle landelijk bekende partijen overal meedoen. Dus dat zal ook iets in de opkomst schelen. Maar juist het belang, u hebt het net aangestipt van die gemeenteraadsverkiezingen nu. Met het overdragen van taken naar die gemeente. Dat zou mensen toch wakker moeten schudden? Ja, ik ben het met u eens en u en ik zullen waarschijnlijk ook wel gaan stemmen. Maar, maar we moeten inderdaad proberen iedereen daarvan te overtuigen de komende ja. week. Maar, maar hoe kan het dan dat die mensen dan uh, nu zeggen thuis te blijven? Uh, nou ja, wat ik al zei, een deel van de uh, landelijke politieke partijen doen plaatselijk niet overal mee. Dus mensen, een deel van de mensen zal zeggen, hé, hey, mijn, mijn club zit er niet bij, dus dan ga ik maar niet. Uh, het is niet overal helemaal duidelijk dat er een spannende strijd gaande is. En juist hoe meer partijen daar meedoen, doen, hoe, hoe minder je ook het idee krijgt... van nou, we gaan nu een allesbeslissende machtsstrijd tegemoet zien... Uh, en daardoor gaat voor ja. mensen dan een beetje de, de spanning daar misschien af. En uiteindelijk, maar het gaat niet om de spanning. Uiteindelijk gaat het er natuurlijk om dat er een, goed, een goede gemeenteraad komt... en een goed college van burgemeester ja. en wethouders. TNS-NIPO laat het niet alleen bij dat percentage van 42 procent. Ze vragen mensen ook natuurlijk waarom ze niet gaan stemmen. En wat, wat dan veel gezegd wordt, is dat de politiek toch niet luistert. Ja, nou ja, kijk, op zichzelf, dat er, dat er veel nieuwe partijen opkomen... dat kan ook, kun je zeggen, hè? als je optimistisch bent... zeg je, dat is een teken dat mensen luisteren... want dat ze zien dat er ergens een gat is in de markt... en dat ze daar instappen. Um. Zat er staat overigens tegenover dat er natuurlijk uiteindelijk wel weer een stabiele meerderheid gevormd zou moeten gaan worden. in, in zo'n uh, college. Um, maar het is wel een signaal. Ja, dus dus uh, lokale politici zullen ook heel erg de komende weken moeten laten zien. dat ze er zijn, dat ze naar mensen luisteren. Ja. Um, en dat ze uh, dingen doen waar mensen aan hechten. En, en misschien moeten landelijke politici wel uit de buurt blijven juist. Want ik bedoel, de, de aftrap ook, uh, laten we zeggen, van de debatten. We zagen uh, vorige week in en mitteman de landelijke politiek leiders debatteren. Met heel veel moeite halen ze dan af en toe de gemeente erbij. Maar dat, dat wekt toch ook niet echt de indruk van... we nemen het heel serieus. Ja, dat is, dat, daar zitten twee kanten aan. Want aan de andere kant, als je onderzoek doet... naar de reden dat mensen gaan stemmen... dan is het vaak wel om landelijke redenen. Dus uh, aan de ene kant ben ik het met u eens. Moeten we natuurlijk uh, ons goed realiseren. Het gaat om gemeenteraadscampagne... en de landelijke kopstukken. Die mogen we wel steunen, maar die moeten toch een beetje... op de achtergrond blijven. Want het gaat om de lokale uh, uh, lijsten en lijsttrekkers... en programma's waar mensen voor uh, stemmen. Uh, maar ik denk dat het aan de andere kant... dat het voor de opkomst uiteindelijk toch wel uh, helpt... dat er ook landelijke aandacht voor is. Maar zijn Lokale politici wel goed in staat om, om de boodschap over te brengen. Ik ben zelf, keek zelf even naar het PvdA-partijprogramma van de gemeente waar ik zelf uh, ben geboren en getogen. En daar staan dan dingen in kosten en risico's beheersbaar houden. Dat zegt mensen echt helemaal niks. Nee, dat klinkt een beetje algemeen. Ja, maar zo zijn zoveel verkiezingsprogramma's... zien er zo uit. Ja, ja nou ja... Er zijn veel partijen hebben dan naast het programma... wat vrij uitgebreid is, dus hebben ze ook een, een... tienpuntenplan of een samenvatting. Ja, maar jeugdspelpark moet blijven, dat soort dingen. Ja, maar, zijn ja, maar dat, dat zijn belangrijke dingen. Zeker, maar ja. als het gaat... om het financiële gebeuren en al die belangrijke taken... die juist van de overheid nu naar de gemeentes gaan... daar staan alleen maar algemeenheden in. Ja. En juist ja. dat zijn de punten toch waarvan u zegt... dat is zo belangrijk, extra belangrijk, om zeker naar de te gaan. Ja, en ook de keuzes die daarbinnen gemaakt worden. Kijk, Want de gemeente, dat, wat u zojuist citeerde, dat komt er geloof ik op neer... Van dat, dat je niet meer kan uitgeven dan er binnenkomt. Nou, ja. Dat is ook gewoon de wet, dus dat is inderdaad een beetje een open deur. Maar daarbinnen moet je natuurlijk wel zorgen dat je dan de keuzes maakt... die je, die je belangrijk vindt. Je kunt niet alles tegelijk. Dus er wordt soms een keuze tussen een, inderdaad een sportfaciliteit... of, of uh, dingen op hele andere terreinen. En uh, uh, ja, daar, dat moet in die verkiezingsprogramma staan. Ja, dat gebeurt misschien nu te weinig. Hoe verklaart u de, de prognoses in Amsterdam... waar de PvdA nog wel eens voorbijgestreefd kan zou kunnen gaan worden door D66... Ja, dat zullen we zien. Ik, en, uh, ik, ik, zit hier, ik zit hier nu ook in deze uitzending... Uh, als minister van Binnenlandse Zaken. Dus ik, ik ga hier ook niet partijdige dingen over zeggen. Dus iedereen moet, moet uiteindelijk zijn keuze daar maken. En in Amsterdam zal het wel spannend worden. Nou ja, in het verlengde van waar we het net over hadden... misschien dat de opkomst daar dan ook hoger zal zijn. Omdat mensen zullen gaan denken van... wacht even, nu staat er wat op het spel. En uh, nu gaan we toch maar echt stemmen. Dus in die zin uh, is dat in ieder geval positief. Ja, dan misschien niet alleen op de PvdA gericht... maar breder. De opkomst van de lokale partijen... waar ook onderzoek naar is gedaan... dat waarschijnlijk een kwart van de stemmen nu naar lokale partijen gaat. Partijen die dus niet een landelijke vertegenwoordiging hebben. Wat zegt dat u? Uh, op zich is dat een teken van betrokkenheid. Dat mensen denken het, het stelsel werkt. Hè. Ja, maar dus wat als zegt ik... het over de kracht van landelijke partijen? Of misschien ja, een gebrek daar aan? Ja, dat, natuurlijk dat mensen niet, niet tevreden zijn... over wat die landelijke partijen hun plaatselijk altijd doen. En dat, dat kan een reden zijn. Ja, of dat andersom, dat ze niet tevreden zijn... over wat de plaatselijke partijen op landelijk niveau doen. Wacht even... Uh... Nee, ik denk dat als ze op een plaatselijke partij stemmen... dat het is omdat ze, omdat ze daar de voorkeur aan geven... dat ze denken dat die een betere oplossing heeft. Ja, maar zou het niet zo kunnen zijn dat mensen niet meer... Uh, op de grote partijen, de gevestigde uh -huh. politieke partijen... stemmen in hun gemeente omdat ze vinden dat er landelijk... gewoon te veel steken worden laten vallen? Ja, ja nee, dat zou kunnen. Dus dat ze ontevreden zijn... met die landelijke partijen, landelijk. En dat ze dan om die reden plaatselijk ook een, een uh, ander signaal... Ja. willen laten horen. Nou, dat is toch best zorgelijk? Ja, dat, ja, dat, dat is zo. Nee, ik wil ook niks negatief zeggen over die... die uh, uh, plaatselijke partijen. Want er zijn... Je hebt er heel Grote verschillen. Sommige zijn duidelijk protestpartijen. Andere zijn gewoon plaatselijke partijen die al heel lang meedraaien. die ook echt hun gemeente goed kennen. daar een goed programma voor hebben. Dus ik denk dat uh, in zijn algemeenheid mag je hopen. dat kiezers gewoon goed naar de programma's kijken. en, en niet alleen maar naar, naar een affiche of naar een leuze. En dat ze denken: wie zou nou het beste in staat zijn. de komende vier jaar uh, de gemeente te besturen? Nou, en toen zegt die lokale partijen hebben wel vaak dus de meeste betrokkenheid. Maar missen ze dan misschien de politieke ervaring? Nou, sommigen. En dat kun je echt niet in het algemeen zeggen. Sommigen draaien al lang mee. Sommigen zijn heel erg one-issue partijen of het is één persoon. Maar er zijn ook landen, uh, lokale partijen met echt uh, een brede uh, achterban... en met een uh, goed door programma. Dus iedereen moet gewoon heel precies kijken en, en uh, ook de keuze maken. Dus ga je voor een landelijke partij, wat natuurlijk ook voordelen heeft... of ga je voor een plaatselijke partij... Moeten mensen zelf uh, goed over nadenken. Want de burgemeesters die dicht bij het vuur zitten... en die raadsleden voortdurend meemaken... die zeggen in het NSC Handelsblad, in een enquête daar... Uh, 40% van die burgemeesters zegt maar liefst... dat die raadsleden hun werk onvoldoende beheersen. Ja, over 60% zegt dat, uh, dus de, uh, bijna twee derde zegt... dat ze dat wel uh, voldoende beheersen. Ja, maar ja, bijna de helft zegt dus van uh, niet... Ja, nou ja, dat, dat, ik heb dat ook gelezen. Ze zijn wel tevreden over hun wethouders, lees ik dan, maar minder over raadsleden. Dat, en dat is wel het controlerend orgaan, hè? Ja, is ook zo. En ze, ze beklagen zichzelf een beetje dat die raadsleden te veel tweede kamertje gaan spelen, las ik in die uh, enquête. Dus, uh, ja, dat, ze... dat, dat is sowieso niet goed. <laughs> nee, dat is een verkeerde voorbeeld. Kijk uit wat u zegt, niet dit Ja, ja, ja, nee, ik, uh, ik, ik citeer alleen maar. <laughs> maar. Goed. Ja, nee, maar het, het zou dus kunnen, die, dat hoor ik wel veel van burgemeesters, dat, uh, dat het wat stekeliger wordt wordt in gemeenteraden. Dat waar men voorheen meer de neiging had om te zeggen, we gaan samen kijken wat er goed is voor de gemeente. Uh, dat er nu wat meer uh, ja, vanuit, vanuit wantrouwen wordt gewerkt. En dat ook meer versnippering komt, omdat er steeds meer partijen bij komen. In dat, in dat onderzoek stond nog iets uh, interessants, denk ik voor u. 46% van de burgemeesters vindt dat de kleine gemeenten moeten worden afgeschaft. Dus onder de 25.000 inwoners. Ja, opvallend, ja. Ja. Nou ja, U bent ik, bezig om juist grotere gehelen te maken? Nee, ik heb, ik heb de hele periode gezegd... ik denk als gemeenten zelf besluiten dat het beter is voor hun, voor hun bewoners... dat ze herindelen met, met andere gemeenten. En dat gebeurt vrij regelmatig. Dan zal ik dat zeker steunen. Dus dan zal ik ook proberen om dat mogelijk te maken. Maar het initiatief moet echt bij de gemeenten liggen. En die moeten dat ook willen. Ja. Volgens mij vinden de burgemeesters dat misschien vaker dan de partijen zelf. Als je ja, kijkt naar de, de, naar de programma's. Toch? Is het wel opvallend, omdat je zou kunnen zeggen... dat ze tegen hun eigen belang ingaan. Want als de twee gemeenten fuseren, hebben we nog maar één, één burgemeester over. Dus het, zegt, het is wel veelzeggend. Het zegt eigenlijk ook dat die burgemeesters... niet alleen maar korte termijn over hun eigen belang zitten na te denken... maar toch ook een visie hebben over het bestuur van het ja. binnenland. En dat vind ik mooi. Nou hebben we hebben het over een aantal onderzoeken en enquêtes gehad. En eigenlijk overal komen gewoon zorgwekkende berichten vandaan. En u zegt, ik ken alle onderzoeken, u herkent kent sommige geluiden ook. Ja. Maar u bent wel de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties die hier dus over gaat. Moet u daar dan niet ook wat mee? Nou ja, ik doe daarmee wat ik kan. Ik moet me wat wel is realiseren. Dat dan? Nou, wat, wat we net over hadden bijvoorbeeld. een campagne gericht op jongeren. Die gaan we vanmiddag in Leiden een aftrap van doen. Maar, ja, maar Dat gaat over het stemmen. Maar ook over de kwaliteit van, van, uh, van raadsleden. over of, of een gemeente nog wel in staat is om alle taken uit te voeren. En naar behoren ja. gecontroleerd wordt. Dat zijn hele essentiële zaken. We hebben uitgebreide programma's. En die financieren we ook. En die subsidiëren we ook voor de ondersteuning van raadsleden. Van wethouders, van gemeenteambtenaren, van riviers. Maar ik moet er wel bij zeggen. De gemeente is in principe natuurlijk een onafhankelijke bestemming. Bestuurslaag. Dus het is niet zo dat wij als een soort kleuterjuf... gaan bepalen wat er op gemeenteniveau gebeurt. En de gemeenten zeggen terecht, van, eens, we hebben afspraken... tussen het Rijk, de provincie en de gemeente over wie waarover gaat. En die aan de ene kant ondersteunen ze de, of waarderen ze ondersteuning, en die bied ik ook. Maar aan de andere kant zeggen de gemeenten zelf ook heel nadrukkelijk... Uh, het moet niet zo zijn dat Den Haag bij ons gaat bepalen... wat er goed en slecht is en wie ze dingen goed en slecht doet. Wanneer krijgen we eindelijk die stemcomputer weer? Daar <laughs> zijn we weer. Ik heb er een commissie ingesteld die daar een heel uh, verstandig vind ik, advies over heeft gegeven. Over hoe je dat zou kunnen gaan doen. Um, en ik ga nu de komende tijd uh, ook samen met de gemeente uh, kijken hoe we dat uh, in het vat gaan gieten. Kortom, want, er staat nog geen datum vast hoor. Nee, ja. want het heeft veel uh, voeten in de aarde. Want je moet er natuurlijk overal apparaten neerzetten. Dat moet ook aanbesteed worden. Dat moet allemaal veilig zijn. En er moet dus, uh, de privacy moet gegarandeerd zijn. Dus uh, ik, ik wil graag die kant opwerken. Maar uh, de kogels nog niet door de Dank u wel, Ronald Plasterk, minister van Binnenlandse Zaken en Sorry. Koninkrijksrelaties. Van 9 tot 12, de ochtend. La Grande Bellezza, de Italiaanse film van regisseur Paolo Sorrentino, heeft de Oscar gewonnen voor de beste niet-Engelstalige filmcorrespondent Rob Zoutberg. Hij is van de NOS, staat bij het monument van Garibaldi. Dat is de plek waar die film begint. Rob, hoe is het daar nu? Het is hier vroeg in de ochtend, <laughs> uh, nevel hangt. ...over de eeuwige stad hier beneden aan mijn voeten. De zon staat op het monument en dit is waar de film begint. Je moet je voorstellen, er komt een groep toeristen, die komt uit een bus, een groep Aziaten. Ze maken een foto hier van de ongelooflijke schoonheid La Grande Bellezza voor hun neuzen. De stad die zich onder zich uitstrekt en een van de Aziaten valt flauw. En dan begint de film. Ja, ja. <laughs> um, um, maar het is niet zo dat daar nu een feestende mensenmenigte... rond dat, uh, dat beeld van Garibaldi staat om dat te vieren... dat ze die Oscar hebben gewonnen. Zo, zo gek is het ook weer niet. Nou ja, ochtend Ochtendnevelen hier om dat monument heen. Maar het is dan vroeg. Maar tot mijn verbazing komen hier dan toch al vroeg in de ochtend mensen naartoe om het monument te fotograferen. Het is een plek waar veel toeristen altijd naartoe trekken, maar ook nu. En ik sprak hier ook net even met een paar mensen. Ik zeg, u weet dat dit de opening is van La Grande Bellezza, de film die net de Oscar heeft gewonnen. En dat, dat zijn dingen die mensen weten, die ze goed weten. Het is, is zo'n opvallende plek om een film mee te beginnen. Maar kennelijk heb je ook zo'n opvallende plek en zo'n opvallende film. Want dat is het natuurlijk nodig om een Oscar in Amerika te winnen. Uh, ja, mensen zijn daar heel tevreden, kijken ja. daar heel tevreden over. Iets wat Italië natuurlijk... Uh, want dit is de eerste Oscar weer in 15 jaar uh, waar ja, mensen natuurlijk apen trots op zijn. Dus de Italiaanse filmbusiness had dit ook wel nodig even misschien? Nou ja... In, in, over zijn algemeen kan je zeggen dat het land wel een opsteker kan gebruiken, en je ook hier ziet dat uh, in kranten bijvoorbeeld, werd, werd gisteren vergelijkingen getrokken, dus de jonge premier, de jonge nieuwe premier van Italië Matteo Renzi, en deze jonge regisseur Sorrentino 43, die ja, haast staan voor een soort vernieuwing van Italië, een soort verjonging die Italië hard nodig heeft om stop te komen uit de crisis te komen, om, en we horen ook de minister van uh, uh, uh, de minister van Cultuur hoorde hier vanmorgen zeggen... we hebben vernieuwing nodig, we hebben verjonging nodig. Dat heeft Sorrentino gedurfd met zijn film. Daarom is die Oscar terecht, maar het is ook echt iets wat Italië nodig heeft. Ja. Even die Sorrentino zelf nog even. Je hebt hem wel gesproken ooit. Hè? Wat, wat is dat voor man? Nou, geen, geen leuke man. Ik heb hem in december <laughs> geïnterviewd. Hij was net klaar met, met zijn middagdutje. Hij had er absoluut geen zin in in een interview... wat we destijds voor Nieuwsuur hebben ge gemaakt... En uh, toen ik lauus met het interview had ik ook helemaal geen, geen goed gevoel over. Ik ging terugkijken en toen, toen zag ik gewoon dat die man echt briljant is. En ieder antwoord wat hij gaf, dan ging natuurlijk over het verloop van tijd. De herhaling van dingen in een, in een menselijk leven. De verveling die toeslaat. Het zijn alle, alle thema's uit zijn film, uit de film La Grande Belletza. Daar sprak hij over, daar sprak hij heel precies over. Ja, hoe het ook went of keert. Misschien niet aardig, maar Echt, ja, Paulus is echt een briljante kerel, dat kan niet anders zeggen. Ja. Het is ook een bijzondere film, uh, b -b -b ja, het, precies wat, wat jij eigenlijk net... Uh, en er zit ook heel veel vrolijkheid toch ook wel in. Ja, het is, het is natuurlijk ook de, de, de Raffaella Cara. Als je de film hebt gezien, dan weet je dat het uh, gezelschap danst op La L'Amore Comincia. Toe. Ja. En, uh, uh, en iedereen ziet die de film heeft gezien, die ziet die scène onmiddellijk voor zijn ogen. Het is een hele vrolijke film, er zet ook vrolijkheid neer. Maar het is natuurlijk ook een generatie van vijftigers en zestigers, schrijvers, acteurs, omlaaggevallen journalisten... die hier in deze prachtige eeuwige stad leven, omringd door alle schoonheid, de grande bellezza van de stad. Hè. En wat ik nu voor me zie, dat is niet anders dan die ongelooflijke schoonheid. Maar eigenlijk niet weten wat ze ermee aan moeten, hoe ze verder moeten met hun leven. Ja, daar met elkaar maar wat probeer, van proberen te maken. Het is ook een trieste boodschap van de film, maar wat je ziet, helemaal in de stijl van Fellini, is ook echt... NOS-correspondent Rob Zoutberg was dat dus... over die uh, Oscar-winnende film La Grande Bellezza. Elf ziekenhuizen in Nederland weigeren hun sterftecijfers openbaar te maken. Dat schrijft NRC Handelsblad. We hebben aan de telefoon Michiel van Veen, Tweede Kamerlid voor de VVD. Meneer van Veen, goedemorgen. Goedemorgen. Wat vindt u daarvan? Het is een uh, erg teleurstellend uh, bericht uh, wat ik hoor. Het was er eerst één en nu zijn het er al elf. Ja, maar goed, zij zeggen ze hebben principiële bezwaren tegen publicatie. Ze vinden het niet zeggend, onvergelijkbaar... Bent u het een beetje met ze eens? Ja, ik, ik, ik, ik kan me wel voorstellen dat voor sommige cijfers uh, het heel lastig te interpreteren is. Maar dit is een hele goede start en het is het beste wat er op dit moment is. En het is iets wat gewoon internationaal gehanteerd wordt. En dan is het raar dat elf ziekenhuizen in Nederland zeggen, daar doen wij niet aan mee. Het is niet iets wat Nederland verzonnen heeft. Het is ook niet iets wat de regering verzonnen heeft. Het is iets wat uit de sector zelf gekomen is. En dan is het teleurstellend dat uh, niet alle ziekenhuizen daaraan meedoen. Nee, maar dus ze zijn natuurlijk ook bang, denk ik, om een bepaalde naam te krijgen. Weet je, academische ziekenhuizen zeggen wij behandelen patiënten die gemiddeld zieker zijn dan kleinere, niet-academische ziekenhuizen. Maar we hebben wel dezelfde maatstaven. En ja, moet u... u en ik weten dat? Ja? U en ik weten dat. Maar het gaat erom dat alle patiënten in Nederland die, uh, die horen dat te weten. En het is voor de veiligheid van de patiënt gewoon heel belangrijk om te weten dat je in een ziekenhuis uh, kunt overlijden. En dat een ziekenhuis aan jou uitlegt dat aan een bepaalde behandeling risico's verbonden zijn. Dus ik maar geeft het dat geen verkeerd beeld van een ziekenhuis op het moment dat, dat die cijfers hetzelfde zijn? zeg maar? Nee, ik denk dat je een arts treft die jou gewoon uitlegt dat je ernstig ziek bent. En op het moment dat je iets aan je hart hebt of dat je kanker hebt, dan is de kans dat je daaraan overlijdt is gewoon aanwezig. En in het gesprek wat je met het ziekenhuis voert... voordat je aan een behandeling begint... is zo'n sterftecijfer is gewoon onderdeel van het gesprek. Ja, maar zeggen sterftecijfers altijd iets over de kwaliteit van een ziekenhuis dan? Nou, ja, ik denk het wel. Ik denk uiteindelijk wel. Als je ziet vandaag in het NRC... waarin gezegd wordt dat er ook ziekenhuizen zijn... die naar aanleiding van deze sterftecijfers... in het kader van de veiligheid voor hun patiënten... onderzoeken zijn gestart om te kijken waarom hun sterftecijfer hoger is... dan denk ik dat dat het echt gaat leiden tot veiligere zorg in Nederland. Gaat u eigenlijk nog hierover um, vragen stellen aan de minister? Nou, ik heb een vraag aangemeld voor morgen. Um, het is altijd even de vraag of die wordt toegekend... maar gezien de publiciteit die er gegeven is aan dit onderwerp... Uh, ja, sluit ik niet uit dat deze mondelingenvraag ook wordt toegekend. Dus ik hoop dat ik morgen aan de minister kan vragen... hoe zij te tegen deze situatie aankijkt. Ja, en, en komen er dan nu boetes voor de ziekenhuizen? Was dat nou het, ge het geval? Ja, dat is wel de bedoeling. Ja. Dat zullen elf ziekenhuizen zijn die die afweging hebben gemaakt. Ik had begrepen van het Erasmus dat die donderdag hadden verteld... dat ze de cijfers niet openbaar zouden maken... en inmiddels al met een eigen interpretatie van getallen komen. Een dat andere meting, hè? He? Ja, ja ik ben, het is heel interessant wat de minister daarvan vindt. Ik, ik, ik ben er niet zo blij mee. Want dat betekent dat iedereen weer op zijn eigen wijze... dit soort getallen gaat publiceren. En daar is de patiënt niet bij ge, gebaat. Duidelijk. Dank u wel. Michiel van Veen, Tweede Kamerlid voor de VVD. Het is volop carnaval onder de grote rivieren, vertellen we niks nieuws mee. Veel jolijt, maar heel af en toe ook een serieus of zelfs plechtig moment. Bijvoorbeeld waar Martijn Grimmius nu uithangt. Ik zei het al, een heel klein Brabants dorp. Hij volgt vandaag Prins Goof I. Van welk dorp is hij de Prins Carnaval, Martijn? Magare. Ik had er nog nooit van gehoord, maar het ligt er toch echt. Bij ons in de buurt, Prins Goof I... Magare, 725 inwoners en de meesten liggen nog op één oor... want het is nog vrij stil op straat. Maar als prins moet je je verantwoordelijkheid nemen... en sta je er gewoon weer, s ochtends vroeg. Ja, precies. Dan moeten we zorgen dat we voor de optocht toch alles geregeld hebben... en dat mensen ja, daar ook toch een mooie optocht uh, ja. kunnen zien. Want dat is vanochtend de optocht. Uw praalwagen, de praalwagen van de prins, die staat hier al klaar. In het dagelijks leven bent u varkensvervoerder en uh, nu... Ja, bent u eigenlijk een kippenrijer, een kippenrijer, want zo heet het uh, nu, hè? Hier, ja, ja, ja, Magaren ja. kippenrijers. Kippenrijers rijk, hè? Kippenrijers ja. rijk. Ja. En er is ook een lied voor u gemaakt. Laat we er even een klein stukje van uh, horen voor de prins, voor Prins Goof. De eerste op de wijs van Met de Vlam in de Pijp. Van Ninkwijkwaard, ja. Ja, prachtig. Even, even meeluisteren, hoor. Met de vlam in de pijp, schuurt ik door de plas. Met mijn dertig ton afharkens, ver van huis, maar je mijn sas. 30 ton aan varkens, hè? Ja, ja zo'n beetje ah, iets minder. Hè. Maar dat was ja. makkelijker terrein, bedenk. Ja, mooi, mooi lied toch? De Raad van Elf die heeft dat netjes voor mij gemaakt. Uh, daar hebben ze heel veel werk aan gehad. Ja. Het is ook prachtig mooi geworden. Er zit een videoclipje bij. Ja. Op en, YouTube te zien. Ja, als je even YouTube. zoekt op kiepenrijers dan kun je dat uh, allemaal terugkijken. Laten we eens even naar uw uh, wagen gaan. Want we zijn uh, bij het bedrijf waar u normaal de varkens vandaan haalt, uh, uh, die, die u vervoert. Uh, en nu staat in een van die grote loodsen. Ja, daar staat hij de praalwagen enorme haan. Een kippenrijder. En dan is het de bedoeling dat hij daar naar buiten gaat. En de raad van Elf daar op komt te staan. En dan stellen we straks op. En dan zien we de, de optocht aan ons voorbij trekken. En dan sluiten we achteraan de rij. En dan maken we een rondje door het dorp. Ja. En ja, helaas is het maar een klein dorpje. Dus de, de optocht, ja, een uurtje. Hoeveel wagens? Hoeveel wagens? Uh, we hebben 26 startnummers. 26 startnummers. Hoe is het om van varkensvervoerder een keer een kippenrijder te worden en nog wel de prins daarvan? Ja, dat is uh, wel heel speciaal. Ik was zeer vereerd toen ze mij uh, vroegen om uh, prins te worden. En uh, tot nu toe heb ik er geen spijt van dat ik uh, ja heb gezegd, want het is... Uh, ja. Gigantisch mooi. En uh, ja, we hebben er eigenlijk al een paar dagen een leuk feestje van gemaakt. Ja, alles wordt in gereedheid gebracht. De trekker Jongens, kan die even gestart worden? Nee, helaas. De, de oh. chauffeur is er nog niet met de sleutel. Oh. oh, Jongens, waar is de chauffeur met de sleutel? Want de optocht moet, kan niet beginnen zonder de prins. Zonder prins Goof de eerste in Magaren. De Ochtend. Standpunt NL. Daarvoor gaan we naar het buitenland. Uiteraard zou ik bijna zeggen, de stelling vandaag is... er moeten onmiddellijk sancties tegen Rusland worden getroffen. Europa probeert met mannenmacht een oplossing te bedenken... voor de crisis op de Krim. De situatie op het Schiereiland is dreigend. En een oorlog tussen Rusland en Oekraïne moet natuurlijk voorkomen worden. Minister Timmermans denkt dat er economische sancties kunnen worden getroffen... al hoopt hij dat het niet zover zal komen. Ook anderen zullen daar lijden. En het hele Europese continent zal daar onder lijden. Dus... Uh... Het kan nodig zijn als Russen niet, uh, zich niet aan de internationale regels houden... en doorgaan met hun uh, agressie tegen Oekraïne. Uh, uh, maar ik hoop dat het snel gede-escaleerd kan worden... en dat we dan ook niet uh, meer over sancties hoeven te praten. Zijn sancties dé manier om de crisis op te lossen... en is Poetin bereid om in te binden daardoor? Of werken die sancties juist afrechts? En escaleert de situatie alleen maar doordat Rusland... al meer tegenmaatregelen gaat nemen? De stelling dus, er moeten onmiddellijk sancties tegen Rusland worden getroffen. Pluto reageert via de site Stand.nl. Uh, Poetin en Medvedev moeten een halt worden toegeroepen. Bijvoorbeeld sportbonden en allerlei andere organisaties... moeten hun tanden aan de Russen laten zien. En ze overal van buiten sluiten en isoleren. Laat ze maar voelen dat ze verkeerd bezig zijn, zegt Pluto dus. En dan nog Peter de Groot, ook via de site van Stand.nl. De EU moet zich daar niet mee bemoeien. Is het dus oneens met de stelling. Gaslevering komt in gevaar. Export van bloemen, groenten en vlees uit Nederland... kan ook in gevaar komen met een nieuwe recessie als gevolg, zegt hij. De stelling dus. Er moeten onmiddellijk sancties tegen Rusland worden getroffen. U kunt op allerlei manieren reageren. Bellen is misschien het makkelijkst. Is ook gratis. 0800-1101 is het telefoonnummer. Dus 0800-1101. U kunt natuurlijk uh, twitteren met hashtag standpunt. En gewoon even via de site stemmen en een berichtje achterlaten. www.standpunt.nl Dit is Radio 1. Het internationaal, hier is op Nevens. Europa probeert vandaag een aanpak te bedenken voor de crisis op de Krim. Rond 1 uur komen de Europese ministers van Buitenlandse Zaken in Brussel samen voor een extra vergadering. Minister Timmermans zei gisteravond dat westerse landen economische maatregelen zullen nemen. mocht Rusland zijn militairen niet terugtrekken uit Oekraïne. De olieprijs stijgt door de crisis op de Krim en de dreiging van economische sancties tegen Rusland. De prijs van Amerikaanse ruwe olie steeg met meer dan een dollar. Kost nu 103,79 dollar 79, En ook de prijs van gas is omhoog gegaan. Een explosie in de binnenstad van Zwolle heeft vanochtend een shawarmazaak verwoest. Er is niemand gewond geraakt, maar bij die explosie is wel de gevel van de zaak weggeblazen. Er is brand uitgebroken en de hele shawarmazaak is uitgebrand. Een paar woningen boven de zaak zijn ontruimd. Tien mensen zijn opgevangen in het gemeentehuis van Zwolle. De politie weet nog niet wat de oorzaak is geweest van die explosie. En Koekfabrikant Liga stopt na vier jaar als sponsor van het schaatsen. Na TVM en Activia moet nu ook de ploeg van Team Liga... op zoek naar een nieuwe hoofdsponsor. Voor Team Liga boekten Margot Boer en Yvonne Nauta... dit seizoen grote successen. Boer won in Sochi brons op de 500 en de 1000 meter. En ze veroverde afgelopen weekend de nationale sprinttitel. En Nauta won in Amsterdam het allround kampioenschap. En dat zijn de hoofdpunten. AWB Verkeersinformatie, René Pacet. Het is bijna gedaan met deze ochtendspits. Nog een paar files. Op de A9 Alkmaar Amstelveen bij Batuverdorp, twee kilometer... Op de A16 Breda Rotterdam is een ongeluk gebeurd bij de Van Brinoorbrug. Drie kilometer vielen daar. De linkerrijst ook is dicht. Er zijn vijf auto's bij betrokken. En er vielen ook gewonnen bij. Dus het gaat wel even duren. Op de A20 ook vielen vanuit Gouda. Tussen het plein en het Klein Polderplein, Drie kilometer. Het treinverkeer tussen Dordrecht en Zwijndrecht ligt tot even voor tien in stil. Dat heeft te maken met, een, uh, met herstelwerkzaamheden. En tussen Den Haag en Dordrecht rijden de hele dag minder treinen vanwege een kapotte wissel. De vertraging is ongeveer een half uur. Maar dat koekjesfabrikant Liga stopt dus met het sponsoren van de schaatsploeg. Zometeen reacties daarop, die ploeg van Timmer en Romme. En kortsluiting, zo heet het eerste boek van radio-dj Jeroen van Inkel. Hoofdpersoon in die thriller is... Wat denkt u, een radio-dj? En dus zijn de parallellen snel getrokken, terecht of niet? We gaan er zo over praten met de man, de mythe zelf. Hij is hier, Jeroen van Inkel. Nu op Radio 1, Ruben Heijn.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 van loose Fit, Rubenijn met Elephants. U kent hem vooral als die snelle radiojongen. Radio Veronica, in op vrijdag, je radio leeft. Jeroen van Inkel. Ah, Jeroen van Inkel. <laughs> <laughs> dus wat je nu hoorde, deed Ben hier live... door met zijn stokje op dat plankje te rammen. Yo, Elf. Yo, Willie. Uh, nee, ik heet uh, Jeroen Elf. Just kidding. What's so funny? <laughs> <laughs> We like some coffee or, or a donut or... Or maybe, right. you know, like tranquilizer. Or... That's right. alright. <laughs> And here is Tridon! We hebben weinig gasten die een eigen naam jingle ja. hebben trouwens. Nou, dit was wel een hele collectie wat voorbij kwam. Van heel veel jaren geleden ook hoor ik die ja, er voorbij kwamen. Zeker, zeker. Uh, vanaf morgen kunt u ook kennis met hem maken op een heel andere manier. Want uh, dan ligt zijn eerste boek in de winkel. De thriller Kortsluiting. Uh, Jeroen, uh, mooi dat je hier bent. Graag gedaan. Bedankt. Ja, voor veel ja, mensen uh, waarschijnlijk toch een verrassing... dat jij een boek hebt geschreven. <laughs> uh, ja, dat uh, ligt niet heel erg in de lijn uh, der verwachtingen... Uh, kan ik me zo voorstellen. Uh, om, uh, waarschijnlijk ook omdat het een heel ander soort routine is. Uh, want je gaat uh, rustig ergens zitten achter een uh, computer. Uh, je zondert hier een beetje af je gaat diep nadenken wat je gaat beschrijven. En dat ga je dan optikken. En dat is natuurlijk wel een behoorlijk contrast... met de uh, tussen snelle wereld van een uh, radio-DJ. Maar waar, waar was het moment dat jij dacht... Ik, ik ga een boek schrijven? Nou, Ik lees heel veel in de zomer voornamelijk. Dan, uh, dan heb ik de meeste rust en dan de meeste tijd ook. En ik had wel eens bij bepaalde thrillers... Dat ik dacht van wat jammer dat het verhaal nu deze kant uit gaat. Of dat het niet minder spannend wordt. Of, of, of dat, het, dat de dader een beetje uh, uh, sukkel is. Of he, dat het niet bloederig genoeg is. Ja, je vond dus, het eigenlijk gewoon slechte boeken. Nou, nou nee. Niet, nee, ik heb de uitzonderingen daar gelaten. Want bijvoorbeeld uh, Esther Verhoef vind ik top. Simone van der Vlucht, Saskia Noord. Dat zijn echt de toppers. Maar je hebt ook wat mindere goden ertussen zitten natuurlijk. En dan las, dan las ik dat. En dacht ik, ah, wat jammer nou. Dus uh, ik kreeg heel erg de neiging om het zelf te proberen. Dat heb ik gewoon maar een keer gedaan. En dat, uh, dat heb ik ingeleverd bij een uitgeverij. En die zagen er wel brood in. Ja. En nou is het zo dat in dat boek... dat speelt gewoon in jouw wereld. Het ja. radio. Dus dat was makkelijk, want je had ja, ja. dingen om aan te refereren. Ja, dat klopt. Uh, ik ben begonnen ook weer tijdens de vakantie uh, in, uh, in Griekenland. Uh, we hebben daar een huisje... maar ik heb altijd het internet buiten de deur uh, gehouden. Ik heb uh, twee dochters, een vrouw... en zelf ook een portable telefoon. En voor je het weet is iedereen hè, mobiele eenheid aan het spelen. En uh, dat is natuurlijk niet zo gezellig... Dus ik heb geen internet daar. Dus ik kon geen dingen opzoeken. En ik ben eigenlijk gewoon maar uh, begonnen met schrijven. Uh, als in een soort van opwelling. Uh, maar dan ga je toch nadenken over krachtensituaties. Ik dacht, nou, dan hou ik het in ieder geval voorlopig even dicht bij mezelf. Namelijk bij die radiowereld, daar weet ik veel van. Uh, en dan ga ik daarna ga ik dan nog wel eens een keer opnieuw beginnen... Uh, met een heel andere invalshoek. En dan kan ik alles opzoeken en heel veel research plegen. Dat uh, was wel gezellig. Die mobiele telefoons moesten weg... maar Pa van Inkel zat daar in zijn eentje, nou, eentje in een hoekje te researchen. <laughs> dat is een goede opmerking. Uh, wat, uh, wat ik had afgesproken is, is, ik sta elke dag vroeg op. Uh, dat is ook gebeurd. Ik ben elke dag om uh, half acht, zeven uur, half acht opgestaan. En uh, heb afgesproken, nou, tot twaalf uur schrijf ik dan. En dan, daarna gaan we gewoon dan met z'n allen weer ja, leuke ja, dingen doen. Ja. Die, die hoofdpersoon in het boek heet Frank, met een V trouwens, dat is ja. wel weer opmerkelijk. Ja. En dat is een radio DJ. En um, ja, kijk, wij dachten: van... wat is nou een goede radio DJ? En ik heb wel eens gelezen dat jouw grote een van jouw grote voorbeelden is. Uh, uh, Magic uh, Magic Matt Allen. Ja, andere. Ja, van ja. van, van ja. Z100 in, in uh, New York. En hij heeft ook nog een tijdje in, in Los Angeles geschreven. We hebben daar een klein stukje van gevonden, even laten horen. You, you saw me in de library. Ja. Yeah. Okay. Disgusting. That pink dress, legs wide open, no drawers on Hello? Hello? <laughs> I don't know how many times I've told Secrete Gable not to call me at this number. <laughs> Take us to the C100 New York premiere of Scrooge! It's going Bill Murray for Conor 100. Toll free from anywhere now! 1-800-2420-100. Come on! Shotgun over je phone and win from C100! Waarom is hij zo goed? Ja, hij, hij gaat helemaal in die muziek. Hij, en hij, heeft, hij praat op de andere manier uh, lekker duidelijk en smooth. Uh, dit is overigens wel van lang geleden. Hè? Dit, is, uh, dit is zeker 88, niet meer... 88 was het. Ja, precies. Dit, de, de, de anno 2013, 2014, sorry. Uh, is de radio natuurlijk helemaal veranderd. Uh, dit is ook heel erg plat geslagen, zoals je hoort in, in de geluidscompressie. Uh, uh, dat is gewoon allemaal niet meer. Want uh, de meeste muziek, zoals van Katy Perry en van andere artiesten... is al heel plat geslagen als het uh, uit de studio komt. Dus uh, dat, is al, dat hele principe is een beetje losgelaten ook dat schreeuwen. Dat is ook nog wel een beetje losgelaten. Ik maar heb hoe dat... doet hij? het? is, is hij nog? Uh, doet hij nog? Nee. Is hij, nog een DJ? Ja, hij zit. nu bij maar... een bij een uh, bij dat Sirius zit hij. Dat is dat is. Je hebt in Amerika heb je zo'n zo'n digitaal netwerk. Daar kan je op abonneren en dan heb je. Honderden kanalen. En hij doet ah, okay. dan totally seventies. Ah oké. Okay. Oh, dat, dat uh, interessant. Dat ga ik weer eens even opzoeken. Want ja. dat wist ik niet eens. Maar is hij een beetje met die tijd meegegaan dan? maar Bij die totally 70s hoort ook een beetje deze manier denk ik nog. Ja. Maar Jeroen jij, jij bent ook van die generatie. Ja. Dus jij hebt je dus in die tijd wel moeten aanpassen aan de, de nieuwe wetten die je gelden in de radio Inderdaad, dat is. Uh, maar dat gaat eigenlijk uh, organisch. Uh, uh, terwijl je ermee bezig bent, merk je dat gewoon bepaalde facetten minder. Interessant zijn om te doen, dat men, mensen dat uh, minder prettig vinden om te horen. Is dat bijvoorbeeld. Jullie hadden bij Curry en van Inkel. Dat was ook wel stoere mannenradio. Ja. Lekker uh, nou ja, een beetje, als je nu naar Voetbal International kijkt, dat was ook een <laughs> beetje Curry en van Inkel toen. Ja. Uh, f -f Flauwe grappen, maar ja. grappen over uh, de vrouwelijke helft van, van het land werden niet geschuwd natuurlijk. Nee, nee, dat klopt. Dat, dat kan nu uh, niet meer, want er zijn nu voornamelijk vrouwen die luisteren. Natuurlijk. Uh, er zijn inderdaad ook heel veel vrouwen die luisteren. 2049 scoren was zeer goed, inderdaad. In de middag, uh, maar ik, ik weet niet of dat nou te maken heeft met dat de radio veranderd is, of dat ik zelf ook veranderd ben. Uh, ik weet niet of of of dat uh, of of die twee dingen gescheiden zijn. Ik ik probeer nu, nu wel in ieder geval een soort van goede mix te maken tussen uh, ja uh, de dingen bespreken die, uh, die die die die door beide seksen gewaardeerd te worden. Want daar zit volgens mij wel iets in, in het boek... Die, die Frank, die hoofdpersoon, die weigert om, om te vernieuwen... Hè, om mee te gaan. Ja. Nou, dat heb jij volgens mij wel altijd gedaan. Ja. Uh, is, ligt er wel een overeenkomst in het feit dat hij op een gegeven moment... een beetje zit te twijfelen van... wat moet ik eigenlijk met de rest van mijn leven? Ben ik nou wel goed bezig? Nou, ja, wat ik gedaan heb is... ik, heb, ik ben heel erg uh, naar mijn eigen emoties gaan kijken... en, en ben daarvan uitgegaan met het, verhaal, met het schrijven van het verhaal. En... Uh, Hoewel ik inderdaad, ik vind het fantastisch om met jonge mensen te werken, dat houdt mijzelf ook jong. En daar krijg ik ook weer nieuwe ideeën en inspiratie van. Um, en, maar ik begrijp wel de emotie als je zelf wat ouder wordt, dat, dat er een nieuwe jonge garda komt. Dat je denkt van wow, is er straks nog wel een plaats voor mij? Die emotie snap ik wel. Bedreiging ook misschien. De, de, de bedreiging. Maar ik, nogmaals, ik heb daar zelf dus nauwelijks last van. Maar ik heb dat heel erg gebruikt in het verhaal om het karakter Frank van Houten mee te geven, uh, dat hij ook een beetje zag er eindig eens een beetje zuurig over die jonge garde. Ach, ja, dat is toch allemaal maar niks. Weet je wel? Dus dat vond ik wel leuk om, om dat mee te geven. Maar is het ook omgekeerd dat jij juist de jonge garde bij de hand neemt? Zeggen van, denk hier eens aan. Of dat je een soort... Soms, eh, ja. Jij bent, jij bent bij uh, Q, ben jij. Want de ouderen natuurlijk. Ja, ja. De, uh, soms gebeurt dat inderdaad. Uh, ik heb niet heel erg die, die functie, die rol. Omdat op de hele manier... Uh, heeft dat nooit zo heel lekker gevoeld voor mij om die jonge garde bij de hand te pakken en uh, te gaan vertellen van nou lu luister eens even naar opa van Inkel hoe het eigenlijk moet. Je moet de concurrentie ook die wijzer maken dan ze zijn misschien. Nou ja, dat is een de gedachten die Frans mij ook heeft. Dat valt wel mee, want dat gebeurt bij ons organisch op de werkvloer heel erg. Dat, uh, dat er dingen gebeuren en dat we uh, brainstormen en dat dingen te sprake komen en dat we dan daar gaandeweg uh, van over uh, gedachten wisselen. Maar als het nou zou ophouden, dat radiowerk, als het inderdaad Zeg je heel van Inkelt is al een beetje klaar. Ja, met jou. Dat hoop, Ik hoop dat het nooit <laughs> zal gebeuren. Ik zal ook altijd wel radio blijven doen, want dat zou je het is, kunnen uh, missen? Zou je het niet? Nee, nee, nee, nee, nee. Dat is. Uh, ik doe het al zo lang, echt vanaf mijn achttiende. Ik ben nu 52. Uh, dus er is geen week voorbij gegaan in mijn leven dat ik geen radio gemaakt heb of iets heb gedaan met radio. Dat ik zal altijd wel iets met radio uh, blijven nou ja. doen. Dat Dit is. Dus uh, is niet een opmaatje naar een schrijvend bestaan, nu? Nee. Wat de toekomst gaat worden. Nee, ik, ik wil het eigenlijk allebei blijven doen. Ik vind dit heel erg leuk. Ik merk dat dit ook echt weer een passie is. Waar ik echt ja, waar ik warm van word. Waar ik heel veel inspiratie uit haal en zo. Dus ik wil hier wel ook... Ik ben nu bezig met het tweede verhaal. Dat heet voorlopig verwarring. En uh, ik ben op de helft, denk ik. Ja, je weet het nooit, hè, hoe lang een boek wordt. Maar als ik het vergelijk met het eerste verhaal... ben ik uh, ongeveer uh, op de helft. Dus ik maar het toch speelt altijd... het wel heel erg anders. Of, gaat het door met die Frank ook? Ja, die Frank uh, die hou ik vast. Want Frank vind ik een interessant karakter. Ik heb ook heel veel erover nagedacht... hoe die uh, zou moeten worden en uh, hoe die zou moeten zijn. En ik denk ook dat ik dat karakter vanuit mijn eigen ervaring heel goed kan voeden. Ik ben natuurlijk eigenlijk een rookie schrijver natuurlijk. Hè, dit is het eerste boek, dus uh, ik moet, uh, ik dacht ik hou het een beetje simpel. Maar we, we krijgen het een soort baantje dan in de radiowereld. Er <laughs> dus, komen we ja, steeds meer... Uh... Ja, maar ja, ja, ja, Frank met een V in plaats van uh, de kok met COC. -k. En wie moet Frank uiteindelijk spelen dan, als het uh, ooit gefilmd gaat worden? Ja, dat is een goede vraag. <laughs> dat is, uh, het is grappig dat ik Dit is in welke leeftijdsfase die is, of niet? Ja, dat is, ja, ik zou, ik vind bijvoorbeeld die, die Sheila Buff, weet je wel, die American Ah, ben, ja, die als het Oh, als je als denkt gelijk Ik uh, Denk groot. Internationaal. Ja, ja, ja, ja, okay. ja. Want <laughs> weet je wat het is? In Nederland kom je al snel met Barney Atsma terecht, want die speelt in alle films. Dus. <laughs> <laughs> Oké, okay, het tweede boek komt eraan en van Inkel, blijven lopen gewoon lekker op de radio. Ja, zeker. Leuk dat je hier was. Graag gedaan. Bedankt voor de uitnodiging. Van 9 tot 12, KRO NCRV. De ochtend. Het ene na het andere succes Ze hadden de Nederlandse schaatsers... op de Olympische Spelen in Sochi. Maar nog niet eens bijgekomen van de huldigingen... volgen de berichten van afhakende sponsors elkaar in rap tempo op. Vanochtend werd bekend dat ook Liga de stopt als sponsor van Team Liga. Sebastian Timmerman is de schaatscommentator van de NOS. Hoe kan dat schrikken? Oei, Sebastian, Na zoveel successen. Ja, nou, bij Liga was het vorig jaar eigenlijk al wel de vraag uh, wat ze zouden gaan doen. Toen was het al uh, twijfelachtig of ze door zouden gaan. Uh, uiteindelijk beslo besloot men dus om nog, uh, er nog een jaar aan vast te plakken. Uh, en dit seizoen was eigenlijk het succesvolste van, uh, van de vier jaar... dat Liga in het schaatsen uh, heeft uh, gepresteerd. Uh, met Margot Boer natuurlijk, twee keer brons op de Olympische Spelen. Gisteren of eergisteren Nederlands kampioen sprint geworden. Yvonne Nauta gisteren Nederlands kampioen allround geworden. Uh, maar helemaal verrassend dus gezien het feit dat Liga wel eens eerder... al getwijfeld heeft over uh, het voortgang in het schaatsen... is het dus niet dat ze nu besluiten om er uh, mee op te houden. Nee. Maar wat nu? Nou, men is wel bezig met een aantal uh, uh, onderhandelingen met een aantal subsponsoren... waar men vorig seizoen al contact mee heeft gelegd. En die dit seizoen dus ook al wel op het pak stonden... maar met kleinere logo's. Uh, uh, en één daarvan is wel een serieuze gegadigde... om, uh, om de rol van hoofdsponsor over te nemen. Uh, dus wat dat betreft uh, hoeven we ons nog niet heel erg zorgen te maken... Over, uh, over het voortgang van bijvoorbeeld Marianne Timmer... als trainster met Johnny Romme erbij... en, en Margot Boerders en Yvonne Nauta. Want dat lijkt dus wel dat er een in ieder geval... een serieuze kandidaat is om door te gaan. Nee. En dat is ook wel belangrijk. Want inderdaad, je zei het al: de successen in Sochi. Ik denk een van de vele redenen dat het zo verschrikkelijk goed is gegaan, is dat er de laatste jaren zoveel verschillende soorten ploegen zijn gekomen hè, in Nederland. Dat er uh, je hebt sprintersploegen, vrouwenploegen. Nou, dit is dan een sprintersploeg en een vrouwenploeg. Dus wat dat betreft zou het uh, ja voor de continuering van de successen wel belangrijk zijn als deze ploeg kan blijven bestaan. En er moet ook altijd één hoofdsponsor zijn, of zou het ook zo kunnen zijn dat je gewoon naar nou, nee, vier nou, Sterker de nog, uh, bijvoorbeeld als je kijkt naar Jack Ori, die heeft uh, twee totaal verschillende sponsoren. Sponsoren gehad dit seizoen. Eentje voor zijn vrouwenploeg... en eentje voor zijn mannenploeg. Hm. Nou, die van de vrouwen... die stopt ermee, Activia. Uh, dus hij is ook op zoek. Die van de mannenploeg... gaat wel door. Uh, dus wat dat betreft... hoeft dat niet per se, nee hoor. Dankjewel. Sebastian Timmel. Oké. je Motown nu, 1965. Diana Ross... en dat Super Supremes. My world... is empty without you. Op Radio 1. in 1965 um, Ja, de minimaatschappij. Week, vorige week waren we in Beneden-Leeuwen. Deze week verplaatsen we de handeling naar de Rotterdamse wijk Kraling... en praten we met de mensen daar over het nieuws... en alles wat, uh, wat verder ter tafel komt. Verslaggever Niels de Jager heeft het bijvoorbeeld... over de verkiezingen en over ouderen. De ochtend. De minimaatschappij. Kan je binnen ook nog even bellen? Veel slecht nieuws voor ouderen afgelopen weekend... 20 pensioenfondsen verlagen de pensioenen. Kom verder, ben je een kop koffie? Maar het humeur van Riet van 74 kan niet kapot. Dus je je een de appeltaart erbij. Wauw, lekker, heerlijk. Goed zo. En we zijn toen in 1984 uit Zeel-Vlaanderen gekomen. En... Oh, dat is niet te bedoelen. We kennen Riet nog van de senioren hardloopgroep. Als ik het dan straks weer gedaan heb, dat gevoel. Dat kan je niet kopen. En dat is fantastisch. Als Riet haar telegraaf doorbladert... valt het artikel over de gekorte pensioenen meteen op. De pensioenkorting... Nou ja, ik heb altijd gezegd... Ja, ik heb een goed pensioen, er mag best wat af. Er is best wel veel boosheid. Uh, oudere partijen zijn heel populair. Ja. Hoe staat u daarin? Er zijn natuurlijk altijd al armen en rijken geweest. En ja, dat zal zo blijven. En de mensen die het natuurlijk minder hebben... Ja, die zullen natuurlijk meer klagen als ik. Dus dat vind ik best een beetje moeilijk. Een prachtige badkamer. Die is inmiddels vernield omdat ik een lekkage heb gehad. Met alvast een loop in douche voor de bejaarde mens. U, u bent op de toekomst voorbereid. <laughs> met een rolstoel kan ik erin. Helemaal Ja. Anders, slecht seniorennieuws, is dat duizenden ouderen... binnenkort horen dat hun verzorgingshuis dichtgaat. Het is natuurlijk wel afgrijzelijk, want we, ja, vind ik wel. We hebben dus er zoveel inderdaad voor gevochten... dat die mensen inderdaad in een huis zitten. Die zitten daar nu en die zouden dan ineens, hup, gaan sluiten. En ja, wat moeten ze dan? Nee, ik vind dat heel erg. Maar vraag me niet wat we dan, hoe we dat oplossen. En wat zou u nou liever willen? Dat u, als het straks nodig zou zijn... Hier, al die hulp in uw mooie huis met het mooie uitzicht krijgt? Ja, ja, ik hoop gewoon dat ik hier kan blijven. En wat jij zegt, ja, gewoon dan particuliere hulp. Zeker weten. Ja. En dan kan u hier nog zo 20, 30 jaar blijven wonen? Hopelijk. Ik heb gezegd altijd: ik hoef niet zo oud te worden, maar leuk altijd. Koffie! Hoe weet ik dadelijk die bewoners te vinden, maar hoe weten die bewoners ook onze partij te vinden? De stoep voor de bekende blauwe supermarkt kleurt rood. Na de verkiezingen kom ik naar je terug. Kom dan Het is campagnetijd voor de gemeenteraadsverkiezingen. En campagneleider Evert heeft een duidelijk beeld van waar de stemmen voor zijn PvdA te halen zijn. Kralingen Oost is een heel duidelijk deel voor, de, voor de VVD D66 stemmers. Daar hebben wij niet heel veel te winnen. Uh, die geeft u al bij voorbaat op? Nou, niet, niet, niet op. Bedoel, we zijn uiteraard wel blij met iedereen die, die voor de PvdA wil stemmen. Alleen uh, als je, op het moment dat je campagne gaat voeren, moet je gericht kijken van waar zijn de mensen die we willen overtuigen. In het grasveldje wordt een groente, een uh, moestuin uh, gemaakt. Ja. Voor winkelend publiek voor zo'n supermarkt. Hoe, hoe zorg je nou dat? Ja, die worden gepakt door dat rode verhaal. Een bakje soep of een kopje koffie. En een ballonnenwedstrijd voor de kinderen. Om het ook voor die mensen uh, aantrekkelijker te maken. Om even te blijven staan om dat gesprek aan te gaan. Voor Riet is dat letterlijk en figuurlijk allemaal ver van haar bed. Haar van Ruisdaal statenflat staat namelijk in het rijke deel van Kralingen. En die gemeenteraadsverkiezingen. Misschien moet ik me toch daar eens meer in verdiepen. Ik denk wat ik ga stemmen deze keer. Ik heb het eigenlijk niet. Niet verder vertellen, nooit gedaan. U heeft nog nooit gestemd? Jawel, gewoon wel. Maar dit zijn natuurlijk de gemeenteraadsverkiezingen. En die liet u het... normaal gesproken links liggen? Maar ik ga nu stemmen. Maar ik weet nog niet op welke partij. En waarom heeft u nooit gestemd op die gemeenteraad? Ja, ik dacht, nou ja, ze doen het toch wel. <laughs> weet je, gewoon laksigheid. Echt gewoon laksigheid. Ik vind het, wat ze allemaal doen, ook in Den Haag, ik bewonder ze. Want het is niet het makkelijkste baantje. Dus... Dat wilt u belonen met een stem. stem? Ja, dat vind ik wel. Dat moet je wel doen, vind u Riet was dat als laatste, 74, en senioren hardlopen morgen meer vanuit Kralingen. In Stand.nl is de stelling vandaag, er moeten onmiddellijk sancties tegen Rusland worden getroffen. En daar kunt u op reageren door via de site te stemmen. www.stand.nl hebben meer dan 100 mensen inmiddels gedaan. 41% is het eens, 59% oneens. Twitteren kan en bellen natuurlijk op 0800-1101. Stand.nl, goedemorgen. Hallo, goedemorgen. Hallo met wie? Zalinian, zeg hem maar. Ja, ik ben het eens eigenlijk. En niet alleen maar sancties, maar uh, het moet echt uh, NAVO-troepen ook daarheen worden gestuurd. Eigenlijk wat uh, Rusland aan het doen is, dat is een no no nieuwe Sovjet-Unie oprichten. Mm. Ben je... en daar ben ik heel erg tegen. Ik heb al uh, meegemaakt in Sovjet-Unie. Want jij dat komt daar vandaan? Van... Ja, ik kom uit uh, Sovjet-Unie. Aha, waar, waar precies vandaan? Armenië. Armenië, oké, okay, ja, ja. En dat moeten we niet meer hebben, zeg jij. Ja, nee, echt niet. Wat, wat Russen... Uh, ja, dus een rechtvaardiging grond van de Russen... wat ze nu aan het doen zijn... die uh, Russisch sprekende minderheid... de rechten van die mensen uh, beschermen. Maar dat is uh, onzin eigenlijk. Die Russen zijn ook in Duitsland en ook in Nederland. Hmm. Over twee jaar gaan ze ook troepen naar Nederland sturen... omdat Russen hier moeten... Nederlands spreken. Ja, duidelijk, dankjewel. Goedemorgen, stand.nl. Goedemorgen, met Marijke Wissink. Hallo. Uh, nou, ik heb eigenlijk voordat de Spelen begonnen... heb ik dit al wel eens zo geopperd dat er na de Spelen wat zou gebeuren. Wij hebben Poetin zo geprovoceerd. Eerst al over het Nederland-Rusland jaar. En daarna bijna vanuit de hele wereld over de Olympische Winterspelen. Er zijn geen mensen afgevaardigd. Hij, ik heb gezegd, als die Spelen voorbij zijn dan laat hij even aan de wereld weer zijn tanden ja. zien. Maar dan even heel kort nog op de stelling. Eens of oneens? Moeten we dan sancties treffen nu? Nee, natuurlijk niet. niet. Want dan gaan we... Dan, dan maken we het we hem nog erger meer. en dan gaat het steeds maar verder en verder. We moeten ophouden om onze democratie op anderen uh, op te leggen. Dankjewel Marijke, duidelijk. 0800-1101 stellen we via de site www.standpunt.nl of twitteren eens of oneens. Doe het met hekje standpunt. Woord.nl is open. Ik op je poten als het niet zegt. Koloog Woord.nl. De online luisterplek van de publieke omroep. Het geld daarvoor wilde ik wegkopen bij je grenzen. Documentaires, hoorspelen, reportages en interviews. Ken hij speak now? Start. Van gloednieuw tot stokoud. Uh, Hallo allemaal, uh, thuis. Met zorg voor u geselecteerd. Ja, Ik ben dolgelukkig. Dan gaat het niet om, maar ik durf niet naar die viool te kijken. Woord.nl. Op ieder moment te beluisteren. Op computer, tablet of telefoon. Zo fantastisch. Ga snel naar Woord.nl. Woensdag 19 maart is het zover. Dan zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Bent u zelf verhinderd? Vraag dan iemand anders om voor u te stemmen. En vul samen het formulier op de Stempas in. Ga voor meer informatie naar verkiezingen2014.nl Jouw stem, daar maak je je toch sterk voor?